Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Justitie in Duitsland seponeert de zaak tegen komiek Jan Beumerman. Volgens de OM kan niet worden aangetoond dat hij strafbare feiten heeft gepleegd... toen hij op tv een gedicht voorlas over de Turkse president Erdogan. Het ging zo duidelijk om satire dat het niet kan worden aangemerkt... als belediging van een bevriend staatshoofd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen Beumerman werd gestart nadat Erdogan had geklaagd. De politie heeft een tweede man opgepakt voor betrokkenheid bij de ontvoering van het tweejarige meisje Insia Hemani. De man heeft zichzelf gemeld bij de politie. Eerder werd al een andere man aangehouden die tijdens de ontvoering was overmeesterd door buurtbewoners. De politie gaat ervan uit dat het meisje samen met haar vader in het buitenland is.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 Asielzoekers kunnen sneller als vrijwilliger aan de slag. Minister Ascher versoepelt de procedure. Het is nu zo dat een vrijwilligersorganisatie ontheffing moet hebben van het UWV. Vrijwilligerswerk mag geen betaald werk verdringen. Ascher heeft besloten de toetsing door het UWV voortaan pas achteraf te doen. De asielzoeker kan al met het vrijwilligerswerk beginnen zodra de ontheffing is aangevraagd.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 Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is veel aan de hand op de wegen in de Randstad. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht bij Zoetermeer door een ongeluk. Omrijden kan via Alfa aan de Rijn in Bodegaven over de A4 en de N11... Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat tussen Driebergen en Nieuwegein nog 10 kilometer. Komt ook door een ongeluk. De vertraging is ruim een half uur. De A44 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Warmond. Er is namelijk een ongeluk gebeurd richting Amsterdam. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Ja, ja, ja, ja, ja, daar zijn we weer hoor. Aflevering 1, seizoen 2. Hartelijk welkom bij ZFM in de live. Een uurtje eerder dan dat u van ons gewend bent. Maar dat, uh, ja, dat gaat komende tijd gewoon zo lekker door. Want we gaan vanaf nu van 6 uh, uh, tot 8 uitzenden. En dat betekent uh, gewoon lekker hetzelfde wat u gewend van ons bent. Alleen een uurtje eerder. Nu is het echt letterlijk. Het bord op schoot gevoel is begonnen. Ik wens u eet smakelijk. En natuurlijk onze vaste, vaste items. De tv-tune komt natuurlijk weer terug. De dubbelhit. Maar die hoort u zeker volgende week weer. Maar ook uh, ja, een kleine, kleine verandering. We gaan vanaf nu 80% Nederlandse product draaien. En de rest zal uh, het niet uitmaken. Dus we geven ook even andere kant van de muziek de kans. Dus dat betekent ook dat u een top 40 hitje kan horen in deze uitzending, maar ook gewoon uh, wat u vertrouwd bent uh, bij ons. Gewoon het Nederlands product. Dus niet alleen Nederlandstalig, natuurlijk ook Engelstalig van Nederlandse artiesten. Dus 80% Nederlandse product en de rest gewoon lekker uh, voor alles wat. Zometeen in de uitzending hebben wij uh, Jordan Peters in de uitzending. Hij komt uh, gezellig langs in de studio. We bellen met Mike Dana over zijn uh, nieuwe single Kom weer bij mij. Vorige week of anderhalve week geleden gepresenteerd in het Spaarnaal in Haarlem. Ik ben benieuwd hoe het daar geweest is. En natuurlijk nog veel meer tijdens deze nieuwe CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buuringen. blijf lekker luisteren. Verzoekjes en welkom. 0235730393. Of log in op Facebook. Dan kan u ook live meekijken. Wij gaan lekker luisteren naar het eerste plaatje. Dat is Leef van André Hazes Junior.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 Alsof het je laatste dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat leven, Alsof het nooit echt af is een leef, pak alles wat je kan.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 Junior Hier op ZFM Zandvoort. Het lekker Station van uw regio. Heeft u verzoekjes 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Of volg me toe op Facebook. Roy van Buringen. En dan kan u mee live kijken. En dan kunt u daar een reactie achter laten. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. En uh, er komen allerlei verzoekjes binnen. Waaronder uh, het volgende. Ja, ik moet daar wel even over iets bekennen. Als ik in de kroeg zit en ik hoor dat liedje. Dan gaan eigenlijk de nekharen... Uh, Omhoog bij mij. En um, ik vind het een vreselijk irritant nummer. Maar het is toch wel... Als je een biertje op hebt, is het wel heel erg gezellig. En dan heb ik het over... Stef Ekkel en René Kast Met liever te dik in de kist. Dan weer een feestje gemist. Ja, wie kent hem niet? Gaat u ook lekker uh, met uw bord op schoot. Lekker meeswingen. Doe dat lekker. U luistert nog steeds naar hem in de avond. Live. Hey!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 Vandaag word ik wakker, zo rond een uur of twee Ik heb spijt van al het eten en de dingen die ik deed Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht En ik denk dan bij mezelf, je bent kort voor jouw gewicht En weet u wat mijn weegschaal zei? Liever te dik in de kist Dan weer een feestje gemist Dale! Lekker, uh, ja, wat een apart liedje. Te dik in je kist dan een feestje gemist. Liever te, te dik in de kist dan een feestje gemist. Nou, heel apart, uh, heel apart, uh, ja, heel apart nummer. Ik ben er een beetje stil van. Maar ondertussen, uh, ja, is het uh, altijd uh, wel heel erg uh, grappig uh, als dit uh, nummer wordt gedraaid. In de kroeg of wat dan ook. We gaan even naar een uh, totaal ander uh, plaatje, denk ik. En dat is uh, van, een, uh, van een hele, uh, ja, een hele uh, goede. Ja, een aardig dorpsgenoot moet ik zeggen. Dat is Eve Zin in jou hier op de ZFM Zandvoort. Ik zag je staan, je keek me lachend aan. Deze avond. Danen, euh, over zijn nieuwe single. En Jordan Peters komt natuurlijk ook zometeen gezellig in deze uitzending. Heb je verzoekjes 0235730393 0393. Nogmaals 0235730393? 0393. Dat is onze CFM hotline. Dan bel je ons gewoon live in. En dan kan jij je verzoekje doen. We gaan euh, zometeen euh, lekker verder met de verzoekjes. Maar eerst hebben we het volgende plaatje al een tijdje niks van deze jongens gehoord. Of ze nou nog bestaan weet ik niet helemaal. Maar dans en zin van The Gents.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 Ja, dat waren de Jens hier op CFM Zandvoort. Heeft de verzoekjes 0235730393. 5730393. Ondertussen uh, ja, uh, stromen de verzoekjes helemaal binnen. Leuk, ook op Facebook via onze live uh, chat. Uh, via mijn Facebookpagina. Of natuurlijk uh, via onze telefoon CFM Hotline. Uh, de volgende verzoekje die komt bij uh, Ilona vandaan. Ilona Kerkman heeft het volgende verzoekje aangevraagd. En dat is wel deze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 Wanneer de toegift is geweest, de stoelen leeg, de zaal is donker. Oh, ik weet dat dit moment ooit komt, maar als het komt zal je...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 We Sluiten zou het slot, gespeeld schuil. Ik bij jou, kom jij uit de schaduw in het licht met die lach op je gezicht in je vang. Na al dat feestgebruizen, ook zo'n mooi liedje. Die hoort er ook natuurlijk bij, bij CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen. En uh, u kan altijd verzoekjes indienen. 023 573 0393. En daar uh, gaat dat mis. We gaan even naar het uh, volgende plaatje. En dat is uh, van uh, ja, gebroederliefde. En aangevraagd uh, door, uh, door Dien uh, van Kins. En uh, we gaan luisteren. Out of bed, moet je me nu schreeuwen. I don't love the bad. Ah. Wake up the big On the smart party man. Min love thing. Min love them Min love them Min We're Nou, Dit nummer past niet helemaal in het format. Maar ach, we hebben hem een beetje gedraaid. Niet helemaal. Maar uh, dat, uh, hopelijk wordt dat mij vergeven. We gaan naar het volgende plaatje. Die is speciaal aangevraagd door Michel Vaas.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 Fantastisch toe, is wat ik zei tegen haar. Sla, aan, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toe, is wat ik zei tegen haar.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 Is fantastisch toch? Slaap lekker, Mike. Da of, uh, sorry, uh, Michiel of uh, Slaap lekker. We gaan naar het uh, volgende plaatje en zometeen bellen we met Mike Dana over zijn nieuwe single.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 TV Glas weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los, ja, nog een keer aan de rol. met John samen. Wat een gezellig deuntje, Ja, en uh, John, of in ieder geval uh, Wilfred, die was uh, ook uh, laatst uh, tijdens het optreden van uh, niemand minder dan Mike Danne. Mike, hoe is het? Roy. Hey, uh, ja, lekker. Lekker, lekker, lekker. Ja. Hey, uh, ja, ja jouw CD-presentatie is twee weken geleden geweest, of een week geleden. Goed. Hoe is dat allemaal afgelopen? Hoe was dat? Ja, ik vond het zelf uh, te gek. Met super, super leuke collega's natuurlijk een, een geweldige opkomst hebben we gehad. En uh, dus ja, boy, hij werd gewoon leuk ontvangen. Hij werd goed, gelijk goed ontvangen. Mensen stonden wel gelijk een beetje mee te zingen. Dus dat was uh, ja, eigenlijk wel top. Ja, want hoe is de single uh, ontstaan? Ja, zoals je weet natuurlijk ben ik altijd uh, natuurlijk druk met mijn eigen singles schrijven. En ik heb, uh, op een gegeven moment hebben we natuurlijk weer lekker gezeten. En uh, een leuke single met een heleboel gevoel uh, eigenlijk wilde ik uitbrengen. En dus, dat hadden we op papier... En toen zijn we, dus via Jordan ben ik terechtgekomen bij Mario Geldman. En toen heb ik gezegd, Mario zegt, kan je niet wat mee? Ik wil er alleen een klein beetje een up-tempo bellen van maken. Ja. En hij zegt, uh, nou Mikey, geen probleem. Dus dat uh, heb je gedaan. En uh, toen stuurde hij de band. Toen hebben we een paar kleine aanpassingjes gedaan. En uh, zo is het eigenlijk, uh, kom weer bij mij geworden. Ja, nadromen en zomerzon, kom weer bij mij. Klopt. Dus, Hé, uh, hey, hey, Jordan is hier toevallig net aangeschoven. Jordan, goeien, goedenavond. Goedenavond. Jij bent uh, dus een beetje de, de man geweest achter deze single van. Nou, uh, je moet daar wezen. Nee, nee dat valt mee. <laughs> nee, Mike, uh, Mike zegt tegen mij: Joh, Jongen, je hebt zulke leuke liedjes, dit en dat. En ja, hij was aan het zoekende. En nou ja, goed, praat ik al nooit kwaad. Nee. En, uh, nou, en nou, toen uh, is ik, deze single ontstaan. Ik moet zeggen wat ik van Mike hoor. Uh, ...klikt het super met Mario. <laughs> dus, nou ja, dat is altijd belangrijk, hè? Nee, zeker weten. Mike, um, uh, wat, wat kunnen we de komende tijd allemaal verwachten van jou... ...qua optredens en promotiestunts... ...om deze single een beetje in de markt te brengen? Nou, wat ik zeg, we zijn natuurlijk... Uh, ...Alice Verdonkla is natuurlijk uh, lekker bezig met, uh, met de plug. Dat is, uh, is de vorige week mee gestart. En uh, ik verwacht eigenlijk dat we uh, ja, vanaf volgende week... ...dat we daar een beetje uh, een hoop dingetjes gewoon los gaan komen. En zoals nu ook, ja, wat ik zeg, ik krijg natuurlijk aan alle kanten de vraag van, uh, ja, stuur me de single toe, stuur me de single toe. Helemaal complimenten over de single. Nou ja, de optredens die staan er dus zoals gewoon door het hele land heen. En we gaan gewoon vol gas. Ik heb er zin in. Alle interviews af. en uh, Ja, helemaal zin in. Nou, ik wens je heel veel succes de komende tijd. 22e ben jij te gast bij Entertainment View. You. Dan zal je zeker veel meer gaan uh, vertellen, denk ik, over, uh, over jouw nieuwe single, Kom weer bij mij. Maar we gaan hem natuurlijk ook even draaien hier tijdens CFM in de avond live. Dankjewel in ieder geval voor je tijd en uh, we spreken elkaar snel. Hij ja, is helemaal goed, Roy. Nou, okay. met jullie programma. Dankjewel, hoi. Doei, doei. Kom weer bij mij Als het je spijt Kom bij mij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 Gedaan. Ik hoop dat het over zal waaien en jij hier weer voor me zal staan. Je wilde het niet zien, wij waren samen één. Voor mij is de liefde geen spel. Wat onverwacht misschien, maar geluk komt niet vanzelf. Dus luister naar wat ik vertel. Als het je spreekt, Hope En nog liefde of is het voorbij? Kom terug bij mij. Kom weer bij mij hier op uh, CFM Zandvoort. En uh, ja, Mike zijn nieuwe single die trouwens ook te downloaden is. Natuurlijk via de diverse downloadshops uh, die in Nederland bekend zijn. Of zijn videoclip clip natuurlijk te bekijken op YouTube. En hij, uh, je hoorde hem net ook al. Je hebt, hem, uh, je hebt hem net al een beetje gehoord. Jordan Peters... Goedenavond. Goedenavond, welkom in de studio. Welkom. Ja, je woont alweer een tijdje in, uh, in Zandvoort. Ja. Ik wilde zeggen in Nederland, maar dat uh, woon je natuurlijk al je hele leven. Maar uh, Nog wel. Waar, waar kwam <sus> je vandaan? Uh, ik kom ergens vandaan waar ik niet meer in kan. Nee, ik kom uit uh, Nijmegen. Uit Na Nijmegen. En uh, ja, daar, daarin uh, is er ook een, uit, op een gegeven moment toch ook een liedje ontstaan. En dat jij daardoor hierheen was gekomen. Ja, dat klopt. Vertel, hoe is dat ontstaan? Nou ja, ik ben naar Mario gegaan en ik zeg... Uh, Maak eens een mooi liedje voor me. Hij zegt waarover? Ja, voor mijn meisje die je zo ver weg woont. Ha. En uh, nou ja, toen kwam ver bij mij vandaan. Ik bedoel, uh, het was nog een lange afstandrelatie. En nu inmiddels niet meer, maar toen de tijd nog wel toen het liedje gemaakt werd. En nu woon je gewoon in het mooie Zandvoort? Ja, nog wel. Nog wel? Nog wel. De huisplannen? Uh, ja, maar daar ken ik nog niet te veel over zeggen. Oké, okay, nou, dat hoorden we later dan wel. Ja, precies. Hey, maar wel al een aantal uh, singles opgenomen. Ja, ik ben uh, al een aantal jaren bezig. Zo. Een stuk of zeven nu inmiddels. Dus ja. uh, nee, gaat goed. Er liggen weer twee klaar. Dus dan uh, komen we op negen. Dus uh, ja, binnenkort, uh, dat vertelde je trouwens al natuurlijk op de cd-presentatie van Mike: inderdaad, dat er uh, nieuwe singles aan zaten te komen. Ja. En uh, ja, toen zei je eigenlijk: wil ik, uh, de mag ik de titel niet verklappen, maar toen uh, zei Ja, ik, ja toch, jij ma <laughs> ik, ik wil hem wel aan jou verklappen hoor. Ja, vertel dan. Nee, nee, nee, want we gaan nu live. <laughs> dat doen we wel achter de schermen. Ik heb het gehoord toen, ik heb het gehoord. We waren eventjes niet meer live, want de telefoon was omgevallen. Och, jee. Uh, maar nu, uh, nu, nu weer wel. Uh, maar, um, ja, Jordan, uh, jij, uh, ja, zoals je ziet, je bent al een tijdje aan het weg uh, aan het timmeren. Maar ook ja. al in deze buurt, toch? In deze buurt gaat toch ook wel lekker met optredens? Nou ja, het is momenteel, uh, laat ik het zo zeggen, uh, het, het is drukker geweest bij mij. Maar lekker. er komt op een gegeven moment... Uh, en je begint net met zingen en dan. Wat, wat ga je dan doen? Uh, dan ga je een beetje alle feesten af. Dan ga je je eigen promoten. Ja. En op een gegeven moment. Uh, nou ja, goed. Denk van ja, ik ben nu wel klaar met de promoten. Ik heb zoveel feesten ge, uh, gezongen. Zoveel presentaties om te laten zien wie ik was. Ja. ja. En dan ga je een paar uren vragen. Ja, en dan. Uh, dan uh, is het meteen weer van. Nou, dan uh, is het meteen klaar. Maar ja, ja, ik ben heel simpel als ik. Uh, als ik voor 100 euro het hele land door moet rijden, dan blijf ik lekker thuis bij mijn vrouw op de bank zitten. En dan kan ik net zo goed hier in het dorp gaan zingen. Ja, nee, daar heb je wel een beetje gelijk. Ja. In. Niet uh, voor Jan van, met de pet. Nee, dan kan ik beter 's avonds vanuit zijn bureau gaan werken voor 10 euro dan heb ik, meer. Zoiets, zoiets. Ja. ja. Maar uh, Joran, je vertelde net al dat je nieuwe singeltjes gaan aankomen. Wanneer kunnen we die een beetje verwachten? Ja, weet je wat het is? Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er nog niet echt... Uh, ik, ik ken ze wel allebei uit mijn kop. Dus ik hoef ze eigenlijk alleen maar in te zingen. Maar ja, Mario is op vakantie geweest. Um, ik zit in een hele drukke periode. Even momenteel met mijn werk. Uh, noem maar op. Maar uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik denk ergens volgende week of zo dat ik hem ga inzingen. En uh, ja, ik weet het echt nog niet. Ik, ik, sowieso wel dit jaar. Want er zit een uh, ja, echt een verrassing bij. Wie niemand van mij eigenlijk verwacht. Ik moet zeggen, Anita Dane die... Uh, uh, van Mikey en Mikey zelf ook. Die hebben een liedje, de demo, al gehoord. En het origineel. En, uh, nou ja, goed. Het is, het is echt een verrassing. Echt een Jordan, uh, geen Jordan Peters zeg maar. Het is dus, uh, gewoon een lekkere switch van een, een, een bepaalde sound. Ja, echt van een feest naar een, uh, ja, naar een hele rustige ballad. Ja, want we kennen jou vooral uit facebase, als facebase. Want ik weet nog heel goed, was je op het circuit aan het optreden. <laughs> stond je gewoon op die... Uh, wat was het nou op die biljart? Uh, keihard te hossen en te springen. Ja, ik ben nooit van stilstaan. Ik, uh, nee. ik heb ook een bloedhekel aan podiums. Ja. ja je gaat er wel. ook altijd vanaf. Inderdaad. Ja, ik heb, echt, uh, ik heb echt een bloedhekel aan podiums. Ik, vind, uh, ik ben maar een mens. En de mensen die kijken wel naar mij. Okay. En ze, ze genieten van mij. En ze genieten van je muziek, wat je doet. Maar ik voel me dan zo'n nummer. En dat wil ik niet. Ik wil feest. Ik, ik ja. hou van feest, ik hou van dansen. De mensen van gekke gein, zoals ze mij kennen... Alleen nu uh, komt er een heel serieus nummer. En eigenlijk. gaat het wel lukken? Ik zie jou dan altijd staan uh, met een statief en yep. een microfoon in je hand. En dan moet je stil blijven staan. Nee, wel, dat gaat juist hem heel goed af. Uh, je hebt gezien, bij Mike zong ik dat ene moment. En, ja. uh, nou ja, ik, ik, ik sluit bijna altijd af met dat nummer. En, en uh, in de achterhoek uh, zing ik vrij veel. En ja, dan wordt het nummer zo goed ontvangen. En iedereen zegt ook, jij zingt het nummer zo met, met zo'n gevoel eigenlijk. Ja, en ik heb ook een hele speciale band met dat nummer. Dus, dus vandaar dat ik ook echt mijn gevoel in een liedje kan leggen. Dan kan ik hem ook heel, ja, zeg maar met gevoel zingen. En dat is bij ja. mijn nieuwe single dadelijk ook. En, uh, ik, ja, ik ben eigenlijk nooit zo van de kuffers. <laughs> maar ik moet verklappen, dit is een kuffer die eigenlijk niemand kent. En dat vind ik wel grappig. Nou, ik ben gewoon heel erg benieuwd. <laughs> als hij uit is, kom gewoon even terug. doe Ik ik laat dadelijk de demo wel even horen. Dat is goed. We gaan <laughs> eerst even dat, uh, dat ene plaatje waar het begonnen is toen je naar Zandvoort verhuisde we gaan het gewoon even draaien. Super. Ik heb dit nummer al heel vaak uh, gehoord, Jordan. Alleen ik wist nooit dat jij dat was in het begin. Ja. Nu al nou, een tijdje natuurlijk weer wel. Maar uh, <laughs> ik hoorde hem wel eens regelmatig op de radio en zo bij een Nederlandstalige radiostations. En dan kwam je langs en vond ik het altijd een heerlijk nummer om naar te luisteren. En uh, het is wel, een, uh, het is wel je, je, je uitstraling en dat merk je gewoon. Uh, jouw sound zit hierin. Ja, ja precies. Nou ja goed, uh, toen ik net begon met zingen kwam uh, mijn eerste single graag gezien de gast. Toen wist ik nog niet hoe en wat. Toen kwam Ik Bel Je, wist ik ook nog niet hoe en wat. En toen kwam Ik Geloof in Jou, ook een liedje van mij. En daar zat, uh, net waar jij zegt, de, de, ja, de Jordan Sound in. Ja. En dat, uh, nou ja, goed, ik, bijna alle liedjes komen van Mario af. En, en daar borduren we eigenlijk wel altijd op door, moet ja. ik zeggen. Ja, nou, dat is wel heel erg mooi. Hey, als ja. mensen je willen boeken, waar kunnen ze jou boeken? Uh, bij de bibliotheek. <laughs> Nee, nee gewoon, euh, gewoon lekker via Facebook. Euh, ik heb geen daar dat hoef ik allemaal niet. Nee. Of, althans, nu nog niet. Uh, ja. Gewoon lekker via Facebook een berichtje sturen. En dan uh, komt het wel zelf vaak goed, zeg ik altijd. Nou, helemaal super. Hey, in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd. Jij moet uh, snel ja. weer door naar je volgende afspraak. Klopt. <laughs> en uh, binnenkort, uh, als jouw uh, nieuwe singeltjes uitkomen, uh, uit zijn gekomen, kom gewoon eventjes hier langs en dan. Uh, Promoten we ze graag weer. Dat gaan we zeker doen en uh, nou ja, we zien elkaar nog vaker, hè? Zeker weten, zeker. dankjewel. Graag gedaan. Een doodgewone dag kan zomaar anders zijn. Iemand die ooit weet wat komen gaat. Mijn allergrootste wens is met jou samen zijn. Maar ik weet dat sprookjes niet bestaan. Jij ja, zag hoeveel ik om je geef, wat ik ook probeer, het komt niet aan. Ja, schitterende lach, dat is waar ik voor leef. Ik heb mijn hart al maanden open openstaan, want ik geef. Ik ontwaar, want ik ga. Jordan Peters hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Wij gaan eventjes door naar natuurlijk een ander plaatje. Die speciaal voor u klaar staat. Dat is Danny de Munk en Django Wagner. Wij met z'n twee. Samen stig het de Lekker Hang. Jij, sta, jij, sta, jij, sta, jij, sta, jij, sta, jij, sta, jij, staj, jij net zie bij me voor de deur. Ik kom even bij je langs, ben benieuwd hoe het met je gaat. Ik heb je al een tijd niet meer gezien. Zeg vriend, dat is gezellig. Kom er binnen als je wil. De koffie die staat klaar of wil je thee? Dat is niet de bedoeling. Wat ik je eigenlijk vragen wil, ik moet eruit. Ga je met me mee? Wij met z'n tweeën.